11 uur. Dit is Radio 1 met Ghislaine Plag en Jurgen van den Berg. Beleggen met geleend geld, dat zouden we niet meer doen, maar het gebeurt nog steeds. En in Zaandam is vanochtend een dode man op straat gevonden. Nu het NOS Journaal door Alt Megens. In Kiev zouden er zeker 15 doden zijn gevallen bij gevechten tussen de politie en demonstranten. Volgens persbureau Reuters liggen de doden op straat bij het Onafhankelijkheidsplein. Getuigen hebben ook op andere plaatsen lichamen zien liggen. Correspondent David-Jan Godfra is in Kiev. Wat ik vooral zie is uh, paniek, moet ik zeggen. Mensen rennen op en neer. En wat ik verder zie is dat uh, de oppositie, de demonstranten, een aantal posities heeft overgenomen. Die gisteravond nog in handen van de politie waren. Dus ja, een soort van heroveringstocht hebben ze ondernomen. En uh, op, op zeker twee plaatsen waar ze dat hebben gedaan, staan gebouwen in brand.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 kwamen zo'n 10.000 werklozen bij, zegt economieredacteur André Meijndema. De stijging heeft te maken, zegt het CBS, met baanverlies. Er zijn dus gewoon banen weggevallen, mensen ontslagen, op straat komen te staan. Maar tegelijkertijd heb je ook uh, mensen die op een gegeven moment... om, om welke reden dan ook zeggen... Uh, ik heb nu even geen zin om een baan te gaan zoeken. Dus die kloppen niet echt aan, zeg maar. Maar het blijft dan natuurlijk een geweldig aantal mensen. 10.000 mensen die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 Bloemen en planten komen al in bloei... omdat de gemiddelde temperatuur ruim 2 graden hoger ligt dan normaal. Deze winter kan de op één na warmste Nederlandse winter worden... sinds de metingen begonnen. Met een gemiddelde van 5,9 graden... staat deze winter tot nu toe op de derde plaats. Het vertrouwen van consumenten blijft stijgen. Mensen zijn steeds vaker bereid om grote aankopen te doen... zoals wasmachines en televisies. Ook zijn consumenten minder negatief over hun eigen financiële situatie... Over de hele economie blijven de meeste mensen nog wel somber. De laatste keer dat het consumentenvertrouwen in de plus stond... was in 2006 en 2007, vlak voordat de financiële crisis uitbrak. Het weer af en toe regen of motregen, tot 8 tot 11 graden. Vanavond nog meer regen, ook morgen en zaterdag buien. Mogelijk met hagel en onweer, maar af en toe komt de zon tevoorschijn. ANWB Verkeersinformatie, Erwin de Hart. Met een file op de A2 Utrecht richting Amsterdam... tussen Knopend Holendrecht en Knopend Amstel van 2 kilometer... en op de A10 Amsterdam Zuid richting Den Haag... Bij, uh, tussen Amstel Business Park, Park en De Rij... waar de huishoudbeurs gehouden wordt, staat 2 kilometer file. Een melding van het spoor, want tussen Utrecht... En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 Met Jurgen van den Berg en Guilaine Plag. Een laatste uurtje van de ochtend met onze reportageserie Alleen in de Raad. Vandaag Paul Terlinde. Hij stapte een paar maanden geleden uit de Haagse PVV-raadsfractie. En nu hoopt hij de partij bij de verkiezingen rechts in te halen. Ik vond de PVV een, een sekte. Er gebeurden dingen waar ik het niet mee eens was. Ik kon alleen maar als stroomman daar ja en amen zeggen. En daar paste ik voor. Eerst nu naar Zaandam. Want daar is vanmorgen vroeg een dode man op straat gevonden. De politie gaat uit van een misdrijf. Van die politie nu aan de telefoon Esther Isaacs. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat trof de politie aan toen u daar ter plaatse kwam? Uh, een meneer waar de uh, medische hulpdiensten op dat moment niets meer voor konden betekenen. Die meneer is uh, overleden. Uh, nou ja, wij zijn eigenlijk meteen uh, een uitgebreid onderzoek gestart. Zijn we de straat afgezet. En op dit moment is uh, forensische opsporing daar uh, bezig met onderzoek. Weet u iets over het uh, slachtoffer, de identiteit... Uh, nou, er heeft zich een bekende van het slachtoffer wel uh, gemeld bij ons. Dus wij denken wel te weten wie het is. Maar het slachtoffer ligt op dit, uh, op dit moment nog uh, op de locatie. Uh, we zijn ook bezig met het informeren van nabestaanden. Uh, dus op het moment dat we dat uh, gedaan hebben... Uh, zullen we uh, mogelijk iets meer kunnen zeggen over de identiteit van het slachtoffer. Maar is het een bekende van de politie? Uh, nou, dat is te vroeg om daar op dit moment iets over te zeggen. Want die suggestie wordt wel gewekt hè, dat het een afrekening is. Uh, ja, is niet uit te sluiten. Kijk, er is daar iemand uh, om het leven gekomen als gevolg van een misdrijf, uh, maar wat voor misdrijf? Uh, ja, dat, uh, dat ja, daar zijn wij druk bezig om naar de achtergronden van boven water te halen en of dat dan een bekende is van ons of niet, dat zal later moeten blijken. Ja. Uh, is het door omstanders uh, iets verteld over dat er geschoten is bijvoorbeeld? Er uh, is door omstanders uh, uh, verteld dat zij daar een uh, gewonde meneer op straat hebben aangetroffen. Uh, daarbij uh, is uh, ook aangegeven dat het geluid van een aantal harde knallen is gehoord. Uh, maar of het slachtoffer is overleden als gevolg van uh, uh, een, ja, schietgeweld. Uh, dat zal ons uh, onderzoek moeten uitwijzen. Ja. En, en die meneer was al overleden toen de politie daar ter plaatse kwam? Uh, ja, die meneer ja. was al uh, overleden. Nou hoorden we in de berichten net ook dat er een uh, uitgebrande auto is gevonden. Uh, ergens verderop, klopt dat? Dat klopt, er is uh, kort na het incident een brandende auto aangetroffen in Amsterdam-Noord uh, aan de reizigersweg. Uh, en wij onderzoeken op dit moment of daar een verband is tussen die auto uh, en het uh, incident. En uh, dat sluiten we zeker niet uit. Nee, goed. Als u meer te melden hebt, dan horen we dat ongetwijfeld. Esther Isaaks is van de politie. Het ging dus over die zaak in Saandam. Vanmorgen vroeg daar een man dood op straat gevonden. Beleggen op de POF, dat was toch een van de oorzaken van de financiële crisis. En je zou denken dat banken en handelaren wel twee keer nadenken... voordat ze daar weer aan beginnen. Maar uit de laatste cijfers blijkt dat op de Amerikaanse financiële markt... op dit moment alweer zo'n 450 miljard uitstaat aan die beleggingskredieten. En dat bedrag loopt alleen maar op. Goedemorgen, Jaap Koelewijn. Goedemorgen. Hoogleraar Corporate Finance aan de Nijenrode Universiteit. Ja, de eerste gedachte is dan, hebben we nou helemaal niks geleerd... Nou, ik, ik uh, kan me die gedachten wel een beetje voorstellen. En nou is in de algemeenheid zo dat uh, mensen weinig leren van uh, recent van hun ervaring verleden. En beleggers zijn hele gewone mensen die ook wat hard leren zijn. Ik wil, wel, ik wil het wel een beetje relativeren. Het gaat nog om relatief uh, bescheiden bedragen. En voor een echte ontsporing van financiële markten zijn er toch wel wat meer dingen nodig hè, die fout gaan... Uh, om, om dan echt heel zenuwachtig te worden. Want 450 miljard, ja, van... dat, is, dat is op zich een bescheiden bedrag op de Amerikaanse markt. Uh, ja, markten. ten opzichte van het uh, markt totaal, wat, wat uh, enkele biljarden groot is, uh, is dat uh, bescheiden. En aan de andere kant, dus, daar moet je ook rekening houden: uh, een belegger die met geleend geld uh, belegt, die speculeert op een koersstijging. Maar aan de andere kant zijn er ook heel veel beleggers op dit moment... zoals George Soros, een van de grootste speculanten ter wereld. Uh, die speculeert juist op een koersdaling. Dus die, die oefent tegenkracht uit op het gevoel... op de emoties van de andere beleggers. En wat je dan ziet in dat soort gevallen... dat als de markt uh, begint te corrigeren... door de acties van, van mensen die speculeren op koersdalingen... dan moeten de beleggers die met geleden geld hebben belegd... hun aflossen, moeten verkopen... waardoor de koersen weer gaan corrigeren... En Versneld zullen gaan dalen. Ja. Even de, de, de hoeveelheid ja. in Nederland nu, want we hebben alleen ja. cijfers van de BinkBank. Daar gaat ja. het om een bedrag van 423 miljoen. Dat is ook bescheiden als je nu kijkt naar het totale beursvolume van de AX. Ja. Daarmee ook niet iets om je zorgen te maken? Nou ja, ik wat u zegt, van... Uh, ik hoor af en toe het enige u in uw stem. Het is niet iets waar je geen zorgen over moet maken. Het is iets waar je altijd op moet letten. Beleggen met geleend geld, overmatig optimisme. Is een teken dat het iets gaat op financiële markten. Maar om echt ontsporingen te kunnen zien, we zijn er meer dingen nodig. Zoals bijvoorbeeld de beursgang van allerlei nieuwe bedrijven. Wat we in 2000 zagen: dat elke idioot met een raar bedrijf naar de beurs kon komen. Extreme overnames. Ja, We zien nu dat bijvoorbeeld Facebook. Uh, uh, hoe heet dat, gamma, WhatsApp, WhatsApp overneemt, overneemt ja. voor 60 miljard uh, dollar. Toen is het lastig gestaan, dacht ik van: nou, dat is heel veel. Maar ja, ze nemen 450 miljoen klanten over. 40 dollar per klant. Uh, KPN werd destijds voor 3000 dollar per klant uh, veranderd... om eventjes aan te geven wat de verschillen zijn. Maar uh, ja, er zijn wel tekenen dat er weer dingen niet, niet zo lekker lopen. Uh, er worden weer vastgoedfondsen naar de beurs toegebracht. Uh, er zijn meer emissies van nieuwe bedrijven. Uh, inderdaad beleggen we het geleefd geld meer toe... maar wat we de afgelopen weken zagen... is dat de beurs geeft het Amsterdam... ...hard opliep naar 24. Nou, toen ontstond weer eens een beetje onrust over China, Argentinië en dergelijke. En toen ging het toch weer vrij rap terug naar de 3,80. Het feit dat er met gereend geld belegd wordt, is een waarschuwingssignaal. Dat betekent ook dat uh, de koersbewegelijkheid toeneemt. Hè? Want ja. als mensen zenuwachtig worden, stappen ze weer snel uit. De koersen dalen. Ja, en dan roeit het verschijnt zich in het algemeen zelf al wat uit. Ik kan zeggen, begrijp ik het goed dat u zegt, het corrigeert zichzelf daarmee? Als er voldoende tegenkrachten zijn, als, hè, en we moeten tegenwoordig ook publiceren dat we met geleend geld beleggen, dat is ook anders dan vroeger, um, er is meer transparantie in de wereld en als er veel met geleend geld wordt belegd, zodat dat bekend wordt, dan zie je ook partijen als uh, source actie komen die dan tegenstelde posities innemen, omdat zij weten dat als het uh, eventjes fout gaat dat beleggen met geleend geld, dat dat een koersdalingen heeft zullen zijn. Ja, en de financiële markt is een harde wereld. Uh, er zijn mensen die profiteren van stijgingen... maar er zijn ook mensen die heel ja. veel geld kunnen verdienen van dalingen. Hoe, hoe zit het nog even... Er zijn toen toch regels opgesteld om, om uh, extreme te voorkomen na de bankencrisis? Hoe zitten die regelingen in elkaar rond die beleggingen ja, nou, nu? Die, uh, die regels waren er voor een deel altijd. Uh, er is altijd al regelgeving geweest die het beleggen met geleend geld beperkt heeft. Want je mag maar 70% uh, van je portefeuille belenen... En als die is terugloopt, dan ben je gedwongen te verkopen, en anders moeten de banken het voor je doen. Waar u op duidt, is uh, shortcellen, het, het verkopen van aandelen die je nog niet hebt. In 2008 is er tijdelijk een verbod geweest op uh, shortcellen, omdat er gespeculeerd werd tegen banken. Dat is opgegeven omdat het nauwelijks controleren valt en uh, nauwelijks handhaven valt. Wat wel is veranderd, dat beleggers tegenwoordig bij de toezichthouders moeten melden dat ze short posities hebben. En ook dat is buiten van waardevolle informatie, want dat is een signaal. En we zagen bijvoorbeeld bij bedrijven Integ en bij andere bedrijven dat toen, voordat het fout ging, waren al partijen in de markt die short hadden, uh, short hadden op Integ zoals ze dat te zeggen. En dat was vooral een beleggers toch een waarschuw signaal dat de beleggers waren die nerveus werden. Ja. Dank u wel voor uw uitleg, Jaap Goelewijn van de Nije KRO-NCV, tot 12 uur op Radio 1. Iedere werkdag zijn we er met De Ochtend. Zometeen de afronding van Stand.nl. We gaan nog even kijken hoe het is met de Groningse commissaris. Is die al zenuwachtig voor die les die hij vanmiddag moet geven? En nu op Radio 1, Roel van Vels en Baby Get Higher. You gotta flow like a river. In be Baby, get higher. De ochtend. Stand.nl. Even iets eerder dan u gewend bent, maar we zijn in afwachting van een bijdrage vanuit het Groningse. met die uh, commissaris van de Koning daar. Dus nu eerst Stand.nl afronden voor vandaag. Stelling: de gemeenteraadsverkiezingen zijn belangrijk. Uh, daar. Uh, wordt op allerlei manieren op gereageerd. Uh, nog nooit waren die gemeenteraadsverkiezingen zo impopulair trouwens. Dat heeft alles te maken met het TNS-NIPO-onderzoek... dat uh, deze ochtend naar buiten is gekomen. Opkomst op 19 maart waarschijnlijk lager dan ooit. Minder dan 50 procent in ieder geval. We gaan over praten met Jasper Loods. is historicus en een van de schrijvers van het boek... De gemeenteraad heeft geen toekomst. Dag meneer Loods. Goedemorgen. Uh, de gemeenteraadsverkiezingen zijn belangrijk. Dat is onze stelling. Wat is uw reactie, eens of oneens? Nou, ze zouden nog veel belangrijker moeten zijn. Dus u bent, um, u bent het dus, er wel mee eens? Ja, ik ben het er mee eens in zoverre dat ik vind dat ze er eigenlijk veel meer toe zouden moeten doen. En dat het niet zou moeten mogen dat zoveel mensen besluiten om niet te gaan stemmen. En, en ondanks de titel, de wat negatieve titel van uw boek? Nou, dat, dat is een prikkelende titel van het boek, daar heeft u gelijk in. Uh, en als u het helemaal gelezen heeft tot de laatste pagina... zult u zien dat wij gaan stemmen en dat wij vinden... dat veel meer mensen dat zouden moeten doen... omdat die gemeenteraad veel belangrijker moet zijn... Ja. dan die nu is en dan veel mensen zien. En, en dat zien mensen dus inderdaad niet, uh, blijkt ook maar, uit dat onderzoek. Hoe kan dat toch? Nou, een belangrijke verklaring vind ik... en dat blijkt ook wel uit veel onderzoeken, dat die gemeente eigenlijk wel voor een heel belangrijk deel zaken moeten uitvoeren... die in Den Haag besloten worden. Dus dan blijft er heel weinig ruimte over. He, smalle marges is dat ooit genoemd. Er zijn wel hele smalle marges in de gemeentepolitiek. Je kunt niet zo heel veel dingen zelf besluiten in je gemeente. U hebt in dat boek onder meer politicoloog Marcel Bogers geïnterviewd. En die zegt doodluik dat we de verkiezingen eigenlijk een keer moeten overslaan. Ja, en nu kan ik natuurlijk niet voor Marcel Bogers uh, uh, reageren. Maar ik denk dat hij bedoelt, nou, is het nou heel erg... als we het een keer niet zouden doen, draait de wereld gewoon door. Ja, de wereld draait gewoon door. Maar het zou wel een klap zijn voor de democratie als we dat zouden doen. Uh, ik weet zeker dat Marcel Bogers ook gaat stemmen. Uh, ik ga zelf ook stemmen. En dat heeft wel echt te maken met het feit dat wij vinden dat die gemeenteraad belangrijker zou moeten zijn. En ja. natuurlijk is het waar dat er heel veel anderen... ook in die stad bepalen wat er gebeurt, ja. behalve politiek. Maar, en we wijzen nu ook, ook in de reacties... Hè, uh, vanochtend toch vooral ook naar die kiezers toe... van het is heel belangrijk om, om het te gaan doen. Uh, die kiezers denken, in ieder geval meer dan de helft... denkt van ja, het zal allemaal wel, maar ik ga uh, niet komen. Um, hebt u daar toch ook nog wel wat, wat begrip voor eigenlijk? Uh, nou, uh, eigenlijk niet. Um, ik, ik zeg net, ja, de... de, de het zijn smalle marges, maar het zijn wel nog steeds... hele belangrijke keuzes die gemaakt gaan worden. Als je kijkt wat er op de gemeente afkomt... met die decentralisaties, de verantwoordelijkheid die ze hebben... om mensen aan het werk te krijgen, de verantwoordelijkheid voor zorg. Maar neem dat punt van werk. Als het zo is dat je straks een verhuisplicht hebt... of verplicht bent om een tegenprestatie te leveren... als je die uitkering... Ontvangt, dan is het wel van belang om te weten dat de SP daar anders over denkt dan de VVD. En dan zijn het misschien smalle marges, maar het kan voor een mens wel heel bepalend zijn. Ja. wat de uitkomst is van die verkiezing. Geert Wilders, die twittert daar ook uh, over. Werkloosheid opnieuw gestegen door lastenverzwaringen. VVD, PVDA en ook CDA. Stem dus juist op een lokale partij op 19 maart. Die, die pakt de landelijke verkiezingen erbij om ervoor te zorgen dat die lokale partij. dat je goed kijkt naar die verschillen. Dus dat je lokale partij wel goed voor jou zou kunnen zijn. Ja. Um, en dan is het opvallend natuurlijk dat de PVV zelf maar in twee gemeenten ja. meedoet. Ja. En dat je dus kennelijk dan op lokale partijen, niet op landelijke partijen, mag stemmen. Terwijl ik zou zeggen, nou stem ook vooral uh, als je een merk hebt in die landelijke politiek waar je fan van bent. Stem dan op dat merk, omdat er wel veel bepaald wordt, ook in Den Haag. Ja. Wat van belang is voor jou in je gemeente. En wel fijn dat Geert Wilders gewoon luistert naar Radio 1. Dat reageerden. is zeker goed nieuws. Ja. Nee, ik weet niet, van mij heeft hij ergens anders euh, dit gereageerd, maar dat maakt niet uit. We doen net of hij het hier heeft gehoord. Nee. Um, de gemeenteraadsverkiezingen zijn belangrijk. We komen zo meteen bij u terug, meneer Loods. Um, dan um, uh, gaan we uh, luisteren wat u vindt van de reacties van onze luisteraars en die gaan zich nu melden. Ja, pak even het tussenstandje erbij. 660 stemmen. 80 vindt, is het eens met die stelling. Vindt verkiezingen dus wel degelijk belangrijk. 20 mee oneens. En laat het ons even weten. 0801101. Goedemorgen, stand.nl. Hallo. Ja, gaat het mij? U mag het in zeggen. Kenderburg. Ja, hallo, Gerard. Uh, uh, eigenlijk vind ik zelf ook... Uh, verkiezingen belangrijk en democratie belangrijk. Maar het grote probleem is... dat die hele democratie door de, uh, politici... Uh, gewoon in de soep gedraaid wordt. Uh, de heel Nederlandse overheid is zielziek... van vriendjespolitiek. En aan de buitenkant uh, voeren we dan een strijd, Maar innerlijk zijn we het eens. Want het gaat maar allemaal om, om macht. En uh, zie ik heel veel... in de wereld om me heen. Nee. Maar ikzelf ben daar... Of ben daar slachtoffer van wel heel extreme excessen in dit uh, opzicht? Maar gaat u nog wat wel kort... stemmen dan zelf? Wat? Nee, ik ga niet stemmen. U gaat Zolang niet stemmen. ik uh, alleen maar volgelogen word, heeft het geen zin om te stemmen. Oké, okay. dank u dank wel. wel. Stam.nl, goedemorgen. Goedemorgen. Ik ben het eens met de stelling. Ik weet niet wat de vorige spreker allemaal overkomen is, maar het klinkt erg fatalistisch. Mm -hmm. Hij zou ook zelf de politiek in kunnen gaan. Misschien dat uh, deze manier dat kan meenemen. Ik verbaas me een beetje over de getallen. Ik vraag me af, uh, dit bedoel ik niet uh, naar, naar hoe representatief stand met NL is. Als 80% het eens is met de stelling, maar 42% wil gaan stemmen... Spreken mensen met een dubbele tong of heeft u hele ijverige luisteraars? Nou, nee, maar kijk, die, die, die fout maken politici ook nog wel eens... als ze dan onze percentages zien, uh, zeker als het in hun voordeel is natuurlijk. Uh, kijk, dit is een, een weer een afspiegeling van wat de luisteraars vinden... en uh, dat onderzoek van TNS NiPo mag ik hopen... is representatief voor heel Nederland. En het kan natuurlijk ook zijn dat mensen zeggen... ik vind het wel belangrijk, alleen ik vertrouw het niet meer... dus ik ga maar niet stemmen. Oh, u reageert beide, ik heb me eens geraakt. Ja. Um, Nee, ik leg het u alleen maar even uit... hoe het zou kunnen zijn. Nou, maar ik, ik, ik neem aan ook dat Radio 1... toch een programma een beetje een representatieve... ook steekproef is van de bevolking. Maar goed, los daarvan... Uh, ik vind het uh, niet goed als mensen niet gaan stemmen. Uh, er kan best cynisme zijn naar politiek. Van de politiek luistert niet. Nou goed, er zijn nu heel veel... lokale partijen. Dan kunnen mensen zich daar... aansluiten of zelf een partij beginnen. Ik vind het ook een beetje een teken van verwendheid en decadentie. Ga stemmen. En zeker nu met die decentralisatie. Er komt veel op die gemeente af. Mensen halen vaak een beetje de neus voor op. Ja jammer. U bent burger. Het gaat u aan. en Begin dan zelf iets. In ieder geval doe iets. Ja. Ik niet zomaar niet gaan stemmen. Dank u wel. Goedemorgen, Stand.nl. Hallo? Morgen. Ja, morgen. Gaat u ja, goed? Ik ben het uh, oneens. Het zijn gewoon een stelletje geldslurpers. <laughs> Volgens mij zegt u het ook met een lach in de stem, of niet? Ja, ze verspillen al het geld. Maar... Ik moet gewoon... Uh... Ja, dit is wel iemand die volgens mij een hele serieuze stem gaat uitbrengen op 19 maart. Laten we even iemand anders er nog bij pakken. Goedemorgen, Stand.nl. Hallo. U mag het zeggen. Nou, ik ben wel eens met de stelling, want het is heel belangrijk dat we gaan stemmen. Maar ik begrijp best dat de meeste mensen, weg, ja, 80% niet veel stemmen. Want het referendum werd onder de vloer geveegd. We mogen eindelijk eens iets zeggen en is de regering het niet mee eens. Hupsakee, onder de vloer. De regering moet een voorbeeld nemen aan Zwitserland... De regering had het voorstel. Het volk was het er niet mee eens. Het volk krijgt te zin. Zo hoort het. Ja, maar het gaat dat... nu over de lokale verkiezingen. Ja, maar goed, dat trekken, we, dat trekken wij gewoon door. Hè, want ja. we kijken natuurlijk hoe het landelijk is. U zou lokaal ook veel meer referenda willen bijvoorbeeld? Dat, dat de burgers van een stad... Uh, dorpen... Nee, dat hoeft voor mij niet. Maar het is gewoon... We hebben er genoeg van. En het komt gewoon door de fouten in Den Haag. Ja, ja, oké. Okay. Dank u wel. Terug naar Jasper Lootz, historicus en schrijver van het boek De gemeenteraad heeft geen toekomst. Is dat het ook een beetje dat, dat het, het falen van de landelijke politici in veel ogen van mensen afstraalt op de lokale politici? Nou, dat vind ik een lastig hart. Het is zeker zo dat mensen. Kijken naar wat er gebeurt in Den Haag en wat landelijke partijen doen... en daar hun stem van laten afhangen. En dat is natuurlijk ook wel logisch als je kijkt... dat er in heel veel van die gemeenten eigenlijk geen lokale pers is. Nog wel in grote steden, maar er zijn nog wel 350 gemeenten... die we dan niet tot de grote gemeenten rekenen. En dan is het wel lastig om punten geagendeerd te krijgen... om daar weer aandacht voor te krijgen. Uh, dan is het ook logisch dat je niet heel goed weet... wat er speelt in je gemeente en krijg je ja. al snel de indruk... dat er niet zo heel veel belangrijke kwesties spelen... die er wel degelijk spelen. En mensen zeggen natuurlijk ook... het gaat wel vaak om vriendjespolitiek, om macht. Zelfprofilering daar. Ja, dat vind ik vaak wel een uh, gemakkelijk verwijt... om dat te roepen. Uh, het gaat om macht, politiek gaat om macht... want je wil een meerderheid om dingen voor elkaar te krijgen. Maar het is niet zo dat al die politici die macht gebruiken... om daar zelf beter van te worden. Ze spannen zich echt in voor belangen van bepaalde groepen. Uh, daar draait het volgens mij om in de politiek. En zo hoort het ook. Maar heeft het ook nog te maken met de kwaliteit van het lokale bestuur? Ik bedoel, zijn die gemeenteraadsleden allemaal wel goed genoeg... en die wethouders? Nou ja, ik, ik weet niet wat u zelf ziet, maar ik zie in Utrecht heel veel mensen die met heel veel kwaliteit en heel veel inzet zich inzetten voor die gemeenteraad. Ik zie ook dat er veel na een aantal jaar weer afhaken. En volgens mij heeft dat wel te maken met de frustratie dat je inderdaad veel wilt doen, ongelooflijk hard werkt en ook heel vaak de boodschap moet verkondigen aan kiezers. Ja, maar ik begrijp dat u ontevreden bent of niet gelukkig bent, maar daar ga ik niet over, want dat is Haags beleid of dat zit in de gemeenschappelijke regeling. Dat zijn een aantal gemeenten die dat samen doen, daar gaan wij als Utrecht niet over, of daar gaan wij als heel veel. Hem niet over. Dat soort lastige posities waar je in komt te zitten als raadslid, ja, dan maakt het het wel vervelend lastig om nog een keer door te gaan. Ja. tegelijkertijd zeggen raadsleden natuurlijk zelf ook van we hebben eigenlijk extra training nodig, ook vanwege wat er allemaal op ons af gaat komen aan extra bevoegdheden die we moeten gaan uitvoeren. En ze geven zelf aan van doordat er veel bezuinigd wordt, moeten we eigenlijk steeds meer boven lokaal gaan samenwerken. Dus de gemeenteraad ja, heeft steeds lekker. minder te vertellen. Ja, daarmee geef je wel je eigen invloed weg. En misschien ook het ja. enthousiasme om te gaan stemmen. Ja, maar de vraag is eigenlijk vooral krijg je die eigen invloed terug. Dat heeft natuurlijk te maken met Den Haag. Dat heeft ook te maken met wij, burgers. Uh, wij betalen belastingen en wij willen daar iets voor terug. Dat betekent dat wij uitgaan van gelijkheid. Dus dat als je in de ene gemeente een uh, rollator krijgt... wil je die in de andere gemeente ook krijgen. En we accepteren die verschillen ook gewoon niet. Dus dan is de ruimte die ook gemeenteraadsleden hebben... wel heel erg klein. Als de verschillen groter mogen zijn... als we dat met z'n allen accepteren... dat je in de ene gemeente veel meer betaalt en ook veel meer krijgt... nou, prima, dan. Is er ook echt meer te kiezen? En zul je zien dat de mensen ook, de meeste mensen ook, zullen gaan kiezen, ook voor gemeenteraadsverkiezingen? Jasper Loods, dank u wel. Historicus en een van de schrijvers dus van het boek, De gemeenteraad heeft geen toekomst. De stelling nog even dan? Ja. De gemeenteraadsverkiezingen zijn belangrijk. U kunt blijven stemmen hè, de rest van de dag nog via onze site: www.stand.nl. Goed, Martijn Grimius is de hele ochtend in het spoor... van de commissaris van de Koning van Groningen, Max van der Berg. Hij geeft op dit moment een gastles aan leerlingen... van een basisschool in Mussel. Martijn, is die les al begonnen? Ja, die gastles die is nu in volle gang. Meneer, ja, meneer van der Berg, mag ik weer heel even onderbreken? Ja, we zitten midden in de uitzending, ja, hoor. Ik. we zitten nu midden in de uitzending. Gaat het goed? Nou, de, de, de klas heeft allemaal scherpe vragen. Ze hadden, ze hadden bijvoorbeeld net de vraag... Uh, ben u wel eens bang uh, hè, als iemand uh, teleurgesteld is... omdat hij bijvoorbeeld zijn werk verliest. En ik heb uitgelegd dat ik me altijd wel uh, vertrouwd voel met mensen. Maar tegelijk hun boosheid heel goed snappen. En dus ik vind dat je daar wel uh, de mensen moet helpen hier in de, in de provincie. Wie heeft er nog een go goede vraag? Nog meer? Eh, zeg, ja, jij hebt een goede vraag. Stel eens een goede vraag aan de commissaris. Zeg het maar. Ik wil mee voorlezen de vraag. Zitten wij ook in gevarenzone in verband met de gaswinning? Ja, de gevarenzone in verband met de gaswinning. Ja, dit is een, een zandtange. Hè? En uh, jullie zitten net niet op het grote Groningenveld. Daar zijn we straks wel vanuit de stad Groningen weer langsgereden bij Slochteren. Uh, dus wat dat betreft tot nog, nog toe is het antwoord nee... Uh, maar dat Groningenveld is wel een groot veld. Dus het raakt eigenlijk dat hele noordoostelijke stuk van Groningen. Maar je kunt ze een beetje geruststellen. Ja, op dit moment wel. Maar, maar we hebben wel geleerd dat wat onder de grond zit... Hè, dat zijn hele samenhangende websels van, uh, van ruimtes. En die zitten heel diep. Uh, je moet altijd goed het in de gaten blijven houden. Heel belangrijk. Nog even een andere vraag van uh, een ander kindje. Heb jij nog een vraag? In Oost-Groningen moeten we veel lezen. Maar ze pakten ons af. De Wublub. Bibliobus dus af. Is dat niet tegenstrijding? Geef ons de Bibliobus terug, meneer Van den Berg. Ja, dat is het biblionet en dat zijn nog een hele reeks van andere voorzieningen hier. Uh, wat, we, wat we doen is, omdat er gewoon minder aan uh, kinderen hier wonen... en uh, ouders en andere mensen, en dat wordt gewoon ja, bevolkingsdaling... proberen we... Uh, te zeggen, oké, okay, dan moeten we de boel anders organiseren. Dus vroeger had je misschien in elk dorp een school. Nu zeg je dat drie dorpen één school pakken. En dan gelijk een kindervoorziening erbij. En misschien iets van een uh, informatie of een uh, bibliotheekfunctie erbij. Dat hebben we nu ook op een aantal plekken ook gerealiseerd. Hier. Nou begint u met een heel lang antwoord. Snapt u het nog een beetje van meneer Van den Berg? Ja, jawel. Jawel, hè? toch wel. Zij zijn wel slim. Wat vind je van de commissaris van de Koning? Ik ben wel goed. Ja? Is het een beetje zoals je me had voorgesteld? Jawel. Ja? Met een man met een pak zonder stropdas. <laughs> Hij is de stropdas afgedaan. Ja, um, hoe is het om hier voor de klas te staan, meneer Van den Berg? Uh, dit is een leeftijdsgroep. Hè? Uh, jullie zijn, denk ik, zo 11, 12. Ja? ja? Die, die zijn heel direct. Dus met, uh, met weinig gezeur en hele directe vragen. En... Ook heel erg, heel erg geïnteresseerd, gelijk en ook slim podempjes. Op je 70ste moet je stoppen als commissaris van de Koning. Dat is dan nog een, een ruim twee jaar. Is het een idee om daarna te herintreden? Nou, ik, ik, leraar. Ja, ik, ge, ik geef nu al uh, vrij veel dat ik op VMBO-scholen zit. Uh, en dat doe ik ook heel bewust. Ik vind daar zit een groep aan jongere mensen die uh, met de handen uh, heel veel betekenen straks voor uh, onze provincie. En, die moeten gesteund worden en dat uh, doe ik dan ook heel bewust. Dus misschien zien we u nogal weer terug daar later voor de klas. Ik, uh, uh, nou ja, het is voorlopig eerst maar nu. Ja. Uh, er zijn nog een heleboel vragen, er zie ik nog heel wat vingers in de lucht. Gaat u nog even door met uw lessen doorgeven. Uh, en uh, bedankt dat ik u even mocht volgen vanochtend. Met plezier. Martijn Grimier, zoals dat live van Grun. Dit is Radio 1. Af 12 is nu het NW-show met de Meegens. Franse, Duitse en Poolse ministers proberen de Oekraïnse president Janukovic over te halen om het geweld te stoppen. Ministers van Buitenlandse Zaken praten op dit moment met de president in Oekraïne. Vanochtend vielen er zeker 15 doden in Kiev... bij nieuwe gevechten tussen demonstranten en de politie. Op meerdere plaatsen wordt er geschoten. Enkele Olympische atleten uit Oekraïne verlaten vanwege het geweld de winterspelen in Sochi. Een van hen is kiester Bogdana Matsoska. Met haar vertrek wil ze protesteren tegen Janukovic. Het vertrouwen van consumenten blijft stijgen. Mensen zijn steeds vaker bereid om grote aankopen te doen... zoals wasmachines en televisies. En ook zijn consumenten minder negatief over hun eigen financiële situatie. Over de gehele economie blijven de meeste mensen nog wel somber. Er is helaas ook wel reden voor, want wat blijkt... de werkloosheid is vorige maand opnieuw gestegen. Voor de tweede maand op rij, meldt het CBS, er kwamen 10.000 werklozen bij. In totaal zitten er nu 678.000 mensen zonder baan. Dat is ruim 8,5 van de beroepsbevolking. Dat zijn de hoofdpunten. Erwin de Hart heeft nog verkeersinformatie. Op de A10-ring Amsterdam-Zuid richting Den Haag... staat tussen het Amstel Business Park en de Rij 2 km file... door bezoekers en bezoeksters aan de huishoudbeurs. Aansluitend op de A2 Utrecht richting Amsterdam... de file tussen Knoop het recht en Knoop Amsterdam Amstel van 2 km... En een vrachtwagen met een lekke band op de A12 Arnhem richting Utrecht... zorgt voor drie kilometer file tussen Afrit Oosterbeek en Afrit Wageningen. Daar is de ook nog een uur lang dicht... denkt Rijkswaterstaat eer de band gemaakt is. Uh, nieuws van het spoorwand tussen Utrecht en Den Haag. Utrecht en Rotterdam en tussen Den Haag en Rotterdam rijden minder treinen. En dat komt door een kapotte wissel. De vertraging kan oplopen tot een half uur en dit duurt de hele dag. De president-directeur van KLM, eh, France, Camille Eurlings... hoort u zometeen over het verlies van 1,8 miljard... 1,8 miljard, moet ik zeggen, bij die luchtvaartmaatschappij. En in de nationale nieuwsquiz komt zo Alexander Loeve uit Den Haag zijn geluk beproeven. Hoogste score tot nu toe is 56 punten. Nu eerst weer het Olympisch nieuws. NOS Radio Olympia. De Rio Lippens. Skien... Ja, skiën. En we kijken met een schuin oog af en toe naar die ski-cross bij de mannen. En inderdaad, wat Maarten Tips zojuist al beloofde... dat is een en al spektakel met valpartijen met mooie ontknopingen. Maar een grote skier die is klaar op de Olympische Spelen. Bodie Miller die komt zaterdag namelijk niet in actie op de slalom... het laatste onderdeel bij het alpine skiën. Miller kreeg woensdag op de reuzenslalom slalom weer last van zijn linkerknie... en het is niet verantwoord om zaterdag te skiën. En vanochtend is bekendgemaakt wie er van Nederland de ploegen achtervolging schaatsen. De vrouwen rijden in de kwartfinale met Irene Wust, Lotte van Beek. ...en Jorien Ter Mors. Dat is meteen de sterkst mogelijke opstelling voor Nederland... ...maar het betekent volgens bondscoach Arie Koops niet... ...dat diezelfde vrouwen ook in de volgende ronde zullen gaan schaatsen. Dat weet je nooit. We gaan eerst de kwartfinale doen... ...en met de gegevens van de kwartfinale bepaal ik hoe we de halve finale gaan rijden. Jorien Ter Mors rijdt morgen ook op de shorttrackbaan. Een belangrijke dag, zo niet de belangrijkste dag voor haar shorttrack Is dat nog een, een lastig punt voor haar geweest en voor haar coach Jeroen Otter? Nou, die vraag uh, kun je het beste stellen aan uh, Jorien of Jeroen. Maar ik heb dat natuurlijk met hun overlegd. En ze geven uh, 100% commitment ook aan de ploegachtervolging. Dat wisten we al in uh, de zomer. Want toen waren de programma's al bekend. Uh, en dat wordt nu... Uh, is het moment suprême waar je commitment voor hebt gegeven. Dus nu is dat commitment er nog steeds. Dus we gaan het gewoon zo doen. Het is dus niet zo dat zij hebben geprobeerd of gevraagd... dat zij morgen een dagje vrij nog kunnen hebben... en pas op de finale dag instromen. Die keuze hebben ze volledig bij mij neergelegd. En ik heb daar goed naar gekeken. En ik heb daar een, het besluit over genomen... dat Jorien de Mors heel erg belangrijk is... ook in de ploegachtervolging... en ook in de kwartfinale start. Dan de mannenploeg. We beginnen met Sven Kramer. Met Koen Verwij. En Jan Blokhuizen. En Jorrit Bergsma dus niet. Daar maar eens mee beginnen. Hoe is die keuze tot stand gekomen? Nou, we hebben natuurlijk heel veel ervaring opgedaan de afgelopen jaren. Met dit, dit drietal. Uh, maar ook heel bewust hebben we Jorrit ook in Berlijn laten schaatsen. Dus er zijn ook uh, scenario's denkbaar waarin uh, Jorrit zou kunnen functioneren. We zullen ons dan wel iets moeten aanpassen. Omdat de startsnelheid van Jorrit uh, relatief laag is. Dat betekent dat we een ander uh, raceplan moeten rijden. We gaan nu met het raceplan rijden, wat we het vaakst gereden hebben. En dus ook in dit geval is het zo, de reserve, als die in actie komt, dan is het plan B? Dan is er een ander plan. We hebben verschillende nou ja, opstellingen, zou je het bijna kunnen zeggen, in voetbaltermen. Uh, je kunt met de spits spelen en met hangende mensen op de vleugels. En je kunt met 4-3-3 het meest geliefde systeem spelen. Dus wij hebben ook een aantal systemen, niet helemaal vergelijkbaar natuurlijk met voetballen. Maar we hebben verschillende raceopstellingen, verschillende startposities, verschillende rondeverdelingen, verschillende finishstrategieën. Dus we hebben verschillende strategieën die je in kunt zetten. En al die verschillende taken, die kennen ze.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 Dat moeten ze gaan doen en dan gaan we kijken wat het oplevert. Arie Koops de verantwoordelijke man voor de ploegenachtervolging. Morgen de kwartfinales bij de vrouwen. De mannen doen dan al de kwart en de halve finales. De vrouwen op zaterdag de halve finales en dan zijn er ook meteen de finales dus de medailles op zaterdag. Radio 1 de ochtend. Tekstregel Hio, Hio, Hio kwam wel vaker voor in hun liedjes. Ook in dit nummer uit 1981. Every little thing she does is magic. Dat was de police. Een enorm verlies voor Air France KLM. De luchtvaartmaatschappij heeft vorig jaar zijn verlies geleden... van 1,8 miljard euro. En toch ziet president-directeur Camille Urlings lichtpuntjes. nos correspondent Ron Linker spreekt met hem. Nou, ik ben tevreden over de cijfers in 2013. Uh, wij hebben als groep Air France KLM... voor het eerst sinds vier jaar operationele winst gedraaid... We hebben onze schulden meer dan gepland kunnen afbouwen. En de reductie van de kosten heeft zich sterk doorgezet. Nou, Daarom die operationele winst. En wat ik mooi vind, is dat naar het komend jaar, dus 2014, dit jaar... de verwachting is dat wij nog meer winst gaan draaien operationeel. En dat we ook qua netto resultaat voor het eerst sinds veel jaar boven de nul komen. En ik vind dat heel mooi, want de economie helpt ons niet... Desalniettemin verbeteren wij. Want dat is dan de, de, het chapeau boven het persbericht. Hè? In een uh, zorgwekkende economische toestand. Uh, hoeveel zorgen baart dat u nog? Wij hadden twee jaar geleden gedacht dat de economie al veel meer aan het trekken was. Maar daarom ben ik er des te trotser op. Dat door de inspanning van heel veel medewerkers. We de tering naar de nering hebben gezet. Veel kosten hebben kunnen besparen. En dus een stevige operationele winst kunnen boeken voor het eerst sinds vier jaar. En als we proberen een onderscheid te maken tussen Air France en KLM... we weten dat Air France minder goed draait dan KLM. Hoe was dat het afgelopen jaar? KLM heeft een sterker operationeel resultaat dan Air France... maar het mooie is dat de verbetering in 13 ten opzichte van 12 vergelijkbaar is aan de Franse en aan de Nederlandse kant. En dat is heel sterk. Allebei verbeteren wij. Het komend jaar zal ook Air France een operationele winst gaan draaien... En zal die groep in totaal een positief netto resultaat hebben? En dat is nodig. De groep is alleen sterk als de twee onderdelen allebei sterk zijn. Eenzaam, maar het mag niet uit, want hij is een duizend poot. De eenmansfractie in de gemeenteraad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 Paul Ter Linde stapt in oktober vorig jaar uit de Haagse raadsfractie van de PVV. Hij gaat straks meedoen aan de verkiezingen met een nog rechtse programma... dan die uh, PVV heeft, zegt hij. En dat doet hij in deel 4 van Alleen in de Raad, gemaakt door Marcel Dekker. Er is werkelijk een lawine aan narigheid over mij uitgestort... dat dat zo zwaar op mijn persoonlijke leven zou ingrijpen, dat had ik niet verwacht... Het bestaan van een eenmansfractie is geen makkelijk bestaan. Zeker niet als je eenmansfractie wordt door je af te splitsen. Je oude partij beticht je openbaarlijk van kiezersbedrog en zetelroof... of kiest de strategie van het doodzwijgen. Ik heb daar nog nooit één woord van ze over gehoord. Ik heb geen reactie gehad op de mail die ik destijds heb gestuurd. En ook nu als ik ze spreek of zie, uh, wordt er met geen woord over gerept. Dit is Paul Terlinde. Een PVV-raadslid uit Den Haag dat in oktober besloot voor zichzelf te beginnen omdat het welletjes was met die gekke partij van Wilders. Ik vond de PVV een, een sekte. Ik, ik, ik kon daar niet mijn, mijn eik kwijt. Er gebeurden dingen waar ik het niet mee eens was. Ik kreeg niet de kans om, om, om echt politiek te bedrijven. Ik kon alleen maar als stroomman daar ja en amen zeggen. En daar paste ik voor. En de druppel was voor mij dat ze gingen samenwerken in Europa... met Front Nationaal, FPJ en Vlaams Belang. Dat, dat zag ik niet zitten. Palter Lindy is voor zichzelf begonnen. En omdat het goed bevalt, doet hij ook mee aan de verkiezingen. Zijn strategie richt zich tegen links Den Haag en tegen de PVV... die in de ogen van Ter Linde niet rechts genoeg is. Uh, Den Haag is een hele linkse gemeente. Uh, een gemeente die totaal niet luistert naar, uh, naar haar bewoners... Daar uh, wordt heel veel geld over de balk gesmeten. Dat, dat, dat, dat is echt een vlek op, uh, op, het, mooie, op het mooie Den Haag. Ja, allemaal te wijten aan de partijen die op dit ogenblik de dienst uitmaken in de gemeente Den Haag. Welke partijen zijn dat? Wie domineert? Uh, er zijn vier partijen in het college. Dat zijn de partijen van de arbeid, de VVD, uh, CDA en D66. Uh, maar de VVD en het CDA hebben eigenlijk helemaal, niks, uh, die hebben helemaal geen invloed. Het is echt een VVD ja, D66 bolwerk. Ja, en dat is een slechte zaak. Dat is een hele slechte zaak, want het is een hele linkse gemeente... Uh, met nog veel linksere partijen die de, de dienst uitmaken. Naast jou staat nummer twee, meneer Van Bemmel. Wie is meneer Van Bemmel? Uh, meneer Van Bemmel is een uh, voormalig kamerlid van de PVV. Uh, in de kamer was ik uh, medewerker uh, van Jim, uh, Jim Van Bemmel. Uh, wij waren toen al een team. En uh, sinds een tijd, sinds, eigenlijk vanaf het moment dat ik opgestapt ben... werken we weer samen in de gemeenteraad. In ons voorgesprek zei u de goede ideeën die komen van hem. Ja, ja ik, ik, ik zal hem de credits moeten geven. Uh, Jim is heel creatief, komt met goede ideeën. Maar dan begrijp ik niet waarom meneer Van Bemmel... geen fractievoorzitter wordt straks. Lijsttrekker is nu. Ja. Waarom u? Um, nou, Allereerst omdat het groep de linde is. Uh, en niet de groep Van Bemmel. En ten tweede... Het staat niet op de lijst. Nee, dat klopt. Maar het is, het is ook wel zo dat ik, uh, ik, sta wat, ik ben wat verder dan dan Jim... Uh, dus uh, de, de, ik vind het leuk om debatten te voeren. En ik ga er ook wat harder in. Jim van Bemmel, wat is uh, Paul Linde voor een mens? Nou, dat is een uh, ontzettend inspirerende persoon samen komen we tot, uh, tot leuke ideeën en leuke acties. Lijkt me toch lastig hè, want uh, u stapt die partij uit, omdat u vindt dat die partij iets te veel flirt, landelijk dan gezien uh, met uh, de extreemrechtse partijen in Frankrijk, onder andere. Uh, maar heel veel sympathie heeft u voor de rest van de standpunten van de PVV nog wel. U moet zich straks gaan profileren, gaan onderscheiden van die PVV. Hoe gaat u dat doen? Ja, nou, kijk, allereerst, ik had me inderdaad kunnen onderscheiden door uh, dingen te zeggen die nou haaks zouden staan op de huidige standpunten. Maar dan ben je Opportunist En dat ben ik niet. Uh, ik zou ook geen knip voor de neus waard zijn als ik dat zou doen. De onderscheid die wij maken is onder andere op economisch gebied. Op een kleinere overheid. Wij zijn echt voor een minogistisch stelsel. Wij willen niet een, een, uh, het stelsel zoals de PVV dat nastreeft. Uh, wij willen uh, bijvoorbeeld voor de automobilist. Wij nemen het heel nadrukkelijk op voor de automobilist. De PVV hoor je daar niet eens over. Uh, toch blijven die interesses voor de gevaren van de islam wel bij u bestaan. Hè? Dat is toch wel een ding waar uh, u en meneer Van Bemmel straks... Iedereen op gaan wijzen die willen luisteren? Ja, nou wat dat betreft halen wij de PVV rechts in. Uh, de PVV is uh, namelijk van mening dat er geen nieuwe moskeeën bij zouden moeten mogen. Uh, wij zijn van mening dat de huidige moskeeën ook gewoon gesloten moeten worden en afgebroken moeten worden. Omdat wij vinden dat die dingen hier niet thuis horen. Dus uh, ja, daar, daar kunnen we ons ook weer aan onderscheiden. Uh, wij halen ze rechts in, dus we zijn rechts van de PVV op alle fronten. Ja. Bent u een zoeker? Nou, niet ruzie om de ruzie. Maar als het moet, dan uh, deins nergens voor terug. Houdt u van stevige standpunten? Als ze goed onderbouwd zijn, wel. De groep Terlinde, een van de vier eenmansfracties die we deze week voorbij hoorden komen. Ze zijn allemaal bevlogen, maar ook hinderlijke obstakels in een gemeente... die met een steeds groter worden takenpakket meer dan ooit naar eenheid en bestuurskracht heeft. Ik ga absoluut geen rust veroorzaken, nee, ik ga oorlog veroorzaken. Dwarsliggen. En uh, dwarsliggers maken de brug sterker. En in dit geval is er wel een keuze. Dat is namelijk gaan stemmen op dat andere geluid. Uiteindelijk gaat het om het resultaat. Het bestaansrecht van de EMA's-fractie. Morgen in deel 5 van Alleen in de Raad. Gemaakt dus door Marcel Dekker deze week... Zometeen gaan wij de nationale nieuwsquiz spelen met iemand die houdt van wijn en hockey. Kijken of hij ook nog wat weet van de actualiteiten. Nu is het nummer dat is gemaakt in een prachtig jaar. En dat levert dan natuurlijk ook prachtige muziek op. Orleans, Dance with Me uit 1975. Dance with me. I want to be a partner. Can't you see? The music is just starting. Night is calling.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 zegt er niks oh, over, oh, oh. maar gelukkig... Orleans, tippen. dance with me. We gaan de Nationale Nieuwsquiz spelen met Alexander Loeven, 50 jaar, ook een prachtige leeftijd natuurlijk. Ja. Uit Den Haag, welkom. Dank. Je bent de headhunter in de financiële wereld. En ik zei hobby's, wijn en hockey. Nou nog wel veel meer, uiteraard. Ja. Maar hoe ver gaat die, die, de liefde voor de wijn? Echt een ja, kenner? Uh, mijn, hobby, mijn vrouw heeft een hobbybedrijfje waar ik haar mee, uh, mee ondersteun. Dus uh, ja, dus dan... Uh, Ieder wijntje wordt wel bewust. De, ja, ze heeft wel meer minute. kennis dan ik, maar. Ja, je moet erin meegaan, hè? Nee. Ja, precies. 56 punten, dat is de score die Frank Gols uit Hoorn maandag heeft neergezet. En daar moet u dus over in zien mm -hmm. te komen. We ja. gaan eerst beginnen met het vaststellen van uw nieuwsfactor. Ja. De nationale nieuwsquiz. Betogers en de politie bereiden zich voor op een volgende aanval. President Yanuk Yanukovych has the opportunity to make a choice. Bij bij de betogers uh, worden de molotov cocktails en de stenen klaargelegd. A choice is between protecting the people that he serves en ook de politie die positie in. Versus violence and mayhem. Maar dat er een een confrontatie nog gaat komen, daar houdt iedereen eigenlijk wel rekening mee. Prachtig liedje trouwens dit, van T-Rex. Uh, begeleid dus de eerste vraag. Het leek een wapenstilstand te zijn in Kiev. De president en de oppositie waren tot een bestand gekomen. Vraag 1, de minister van Buitenlandse Zaken van drie landen... gaan vandaag op bezoek bij president Janukovic En ook bij de oppositieleiders. Het gaat om Frankrijk, Duitsland en welk ander land? Polen. Is goed, later vandaag praat de EU in Brussel over sancties... tegen de mensen die verantwoordelijk waren voor al het geweld. De Amerikaanse regering is al begonnen met sancties. Wat voor verbod is er voor twintig leden van de Oekraïnse regering afgekondigd? Een reisverbod. Een reisverbod, is het een gok? Ja. Ja, nou dan heeft u goed gegokt. De VS <laughs> heeft niet gezegd voor welke mensen de maatregel geldt. Een woordvoerder wil alleen zeggen dat de twintig direct verantwoordelijken... worden gehouden voor mensenrechten schendingen. Bij vraag 3 hoort een geluidsfragment, luister goed. Ik vond het een De staat Utrecht van 939 niet. Reizigers hebben ook vandaag nog last van de problemen op het spoor bij Den Haag en Rotterdam. ProRail spreekt van een vervelende beslissing die gisteren moest worden genomen. maar heeft gekozen voor de veiligheid. Treinen zat, maar ze dus rijden niet echt. Gelukkig konden sommige reizigers er nog om lachen. Het treinverkeer lag plat omdat ProRail wissels moest repareren. Vraag 3 bij een controle bleek dat hoeveel van die wissels meteen gemaakt moesten worden. Het ging om vier wissels. Ja, dat is goed. Drie van de vier zijn intussen gerepareerd... Ja. maar het gaat nog de hele dag duren voordat het treinverkeer overal weer normaal rijdt. Je moest uit Den Haag komen, maar met de auto, met de auto. gekomen... Ja, ja. Voor, de, voor de veiligheid, voor de zekerheid. Er stond druk op ProRail omdat er vorige maand een trein ontspoorde... en het bedrijf daarom besloot om alle 500 wissels van hetzelfde type te controleren. Bij welke plaats ontspoorde die trein toen? Dat is niet gisteren of... Uh... Nee, dat is de aanleiding geweest om alle wissels te... horen. Het is een uh, verdiepingsvraag. Hè? We vragen wel wat ja, van onze kandidaten. Uh, Rosmalen. Het is waar u nu bent. Hier in Hilversum. Oh, Hilversum. Ja, FV Spoor <laughs> heeft gisteren opgeroepen om die controle uit te breiden... nu naar alle wissels op het Spoorwegnet. Vraag 5 is weer een geluidsfragment. Luister goed, wie is dit? Ik heb gevochten voor, uh, voor wat ik waard ben. En ik heb gevolgd als een leeuw. Maar ja, 500 is niet veel. Wie is deze vrouw? Ja. Um, um, ja, die die bobsleer volgens mij. Maar... Nou, dat is sowieso niet oh, goed. Nou, uh... <laughs> nee, u weet het niet, hè? Nee, nee het is de snowboardser Nicoline Sauerbrei, oh, werd uh, in ja, ja, de achtste finales ja, ja. uitgeschakeld gisteren. Ja, bij een andere sport was het gisteren ook net niet. In welke andere sport eindigde de Nederlandse vrouw gisteren op de vierde plek? Bobsleeën. Daar was <kampus> die inderdaad, het inderdaad. Het bobsleeën. Ja. Wel overigens de hoogste positie ooit voor Nederlanders op de Olympische Spelen met bobsleeën. Gaan we naar de laatste vraag. Daar kunt u nog vier punten mee verdienen. U krijgt aanwijzingen over een onderwerp uit het nieuws. Het gaat dus niet om een persoon, maar een onderwerp. En we willen graag weten waar het hier over gaat. Dus wat wordt bedoeld? Als u het weet, onmiddellijk stoproepen. Dit zijn de aanwijzingen: Vier. Een Amerikaan en een Oekraïner stonden aan mijn wieg. 3. Ik ben gratis, maar niet goedkoop. 2. 450 miljoen mensen versturen via mij dagelijks 10 miljard berichten. Stop. WhatsApp. WhatsApp, zegt hij. Nou, dat lijkt me goed. Voor ruim 16 miljard dollar neemt Facebook mij over. Dat was de laatste... Aanwijzing: Brian Acton en Jan Kalm die kwamen beide van Yahoo en richtten in 2009 WhatsApp op. En met WhatsApp kan je dus gratis berichten versturen. Het kost Facebook overigens wel 11,6 miljard euro om de tent daarover te nemen. Het nieuwsfactor is zes. Dat betekent dat u tien vragen goed moet hebben in de komende ronde... om bovenaan te staan voorlopig. En dan ja. afwachten wat er morgen natuurlijk gebeurt. 90 seconden lang stellen wij zoveel mogelijk vragen. Laat ons de vraag uitstellen. Als u het niet weet, zegt u pas. En dan gaan we snel door naar de volgende. Maar het goede antwoord is het beste natuurlijk. Komt-ie aan. Succes. Dank je. De Nationale Nieuwsquiz. Hoe heet de Nederlandse schaatster en moeder... die gisteren brons op de 5 kilometer won? Kleibeuker. Volgens de Raad van State is kerncentrale Borselen veilig genoeg... om de komende hoeveel jaar open te blijven? 20 jaar. Is goed. Nog voor de zomer worden de dijken in welke provincie verstevigd? Uh, Noord-Holland. Dat is Groningen. Wie won gisteren als oudste zanger ooit een Brit Award? Weet ik niet, pas. David Bowie. In de supermarkt, in welke plaats zijn gisteren schoten gelost tijdens een overval? Roermond. Goed. Welke ploeg won in de Champions League gisteren met 2-0 van Arsenal? Uh, Bayern München. Is goed. Welk land werd door Finland uitgeschakeld in het Olympisch ijshockeytoernooi? Rusland. Dat is goed. Hoe heet de prins die gisteren in traditionele kledij en met een zwaard meedanste bij een festival in Saoedi-Arabië? Pas. Prins Charles. Een vrouw uit welk land is in Amsterdam veroordeeld tot vier jaar cel vanwege het houden van huisslaven? Engeland. Brazilië. Hoe heet de Nederlandse voetballegende die vandaag 70 jaar is geworden? Van De nieuwste versie van welke pop gaat eindelijk aan haar carrière denken? Barbie? Ja. Amerika waarschuwt luchtvaartmaatschappijen extra alert te zijn... op bommen die verstopt zijn in wat voor kledingstukken? Schoenen. Is goed. Tegen welke Nederlandse journalist begint vandaag de rechtszaak in Egypte? Was. Rena Netjes. In welke plaats zijn gisteren in een woning explosieven gevonden? Amsterdam. Delft. Hoe heet het bedrijf dat anderhalf miljoen euro moet betalen. voor het schoonmaken na een grote brand in Moerdijk? Pas. Chemiepak. Wat voor ja. soort misdaad is het afgelopen half jaar in ons land met 60% gedaald? Eh uh, fraude. Nee. Plofkraken. Hm? Plofkraken. Ach, dat was het goede antwoord. Ja. U had er 10 nodig om ja. uh, over die 56 heen te komen. De U denkt niet dat het gelukt 8. is, hè? Ja, we hebben meegeteld dus. te tellen. Ja, keurig. Ja, dat is een man die uh, weet van cijfertjes. 48 punten komen op, dus ja, dat is niet voldoende uh, inderdaad. Dus ik geef mee uh, naar uh, Den Haag het normale prijzenpakket. Kaarten voor beeld en geluid. We doen er een radio bij en de DVD... Okay. Net even op het eind laten liggen. De zon is ja, ja, ja, ja. Maar goed, bedankt in ieder geval voor het meedoen. En een goede reis terug met de auto naar, uh, naar Den Haag. Heeft u als de u... film Wolf of Vos niet eigenlijk al gezien? of nog niet. Nee, niet. De... Oh, even kijken, want uh, ja. dat soort mensen niet meer recruteren, zou ik zeggen. Ja, ja. Als headhunter. De ja, ja. <laughs> wijze les van Jurgen aan het uh, nee, nee, aan bijzondere het van de ochtend. Ja. Het zit erop, de ochtend. Wij gaan plaatsmaken voor Felix en Veenhoven. Dan dus dus zijn ze er weer allebei bij de NieuwsPV. Veel plezier. Prettige donderdag. Dit is Radio 1. Op weg naar de verkiezingen. Troskamer Breed gaat op tournee.